Goedemiddag. Grote inkomensdaling Nederlandse huishoudens. NS wil oordeel van de klanten minder laten meewegen, maar de Kamer ziet er niks in. En 7000 klanten van een Amerikaanse tandarts met hiv besmet. Vooral in het zuidwesten is vandaag wat zon, in het noorden is bewolking. Misschien valt er ook nog wat lichte sneeuw. En ja, het wordt 4 of 5 graden. Zaterdag lokaal nog wat winterse neerslag. Na morgen wordt het droog, er komt meer zon en het wordt hooguit 6 graden. Eerst de inkomens van de Nederlandse huishoudens. Die zijn in 30 jaar niet zo sterk gedaald als afgelopen jaar. Ruim 3 procent hadden wij minder te besteden. En tegelijkertijd is het financiële vermogen wel sterk toegenomen. Peter van van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Die mag het eens even gaan uitleggen. Goedemiddag. Goedemiddag. Eerst eens over die lage inkomens voor huishoudens. Hoe komt dat? Nou, er zijn hier verschillende zaken aan de hand. Ze hebben eigenlijk allemaal te maken met de crisis. In de eerste plaats gaat het de op arbeidsmarkt natuurlijk al de tijd lang slecht. Veel mensen verliezen hun banen en dat betekent minder inkomsten. Daarnaast is de inflatie vrij hoog en ook hoger dan de loonstijging. En als klap op de vuurpijl is er ook nog een, ja, een hogere lastendruk. De pensioenpremies gaan omhoog, zorgpremies, hogere belastingen. En alles bij elkaar zorgt dat toch voor een stevige inkomensdaling. Ja, de grootste daling sinds jullie zijn begonnen met meten. Is dit nou zorgelijk? Dat is natuurlijk erg vervelend en dat heeft ook zeker een rol gespeeld... in het feit dat de consumptie zo slecht verliep in het afgelopen jaar. Uh, ja, zorgelijk. Hè. Het is natuurlijk de ontwikkeling van het afgelopen jaar. Dus als je zorgen wil maken, moet je naar het komende jaar kijken. Maar kijken naar die drie factoren die ik net ook... De, ja, die laten de eerste maanden van dit jaar geen verbetering zien... dus op dit moment is het beeld nog vrij somber, ja. Ja, nou staat er in hetzelfde persbericht van CBS dat het financiële vermogen zo sterk is toegenomen. En daar valt een bedrag, zeg, 1100 miljard. Hoe kan dat dan? Nou, dat is, uh, dat is een opsteker. Het financiële vermogen, het belangrijkste dat erin zit, dat zijn de pensioenreserves. Die zijn inmiddels gestegen tot uh, meer dan 1 biljoen euro. Uh, en ja, goed, dat is natuurlijk goed nieuws in de tijden dat ook de pensioenfondsen wel eens wat onzekerder uh, laten horen. 1 biljoen, dus... hè, hoor ik u zeggen. Ja, ja, ja dat is 1000 miljard. Dat is een stevige som geld. Aan de andere kant, de pensioenfondsen hebben natuurlijk ook steeds meer verplichtingen. Omdat de, ja, de mensen van na de oorlog nu massaal met pensioen gaan. Maar goed, het is natuurlijk positief dat die reserves weer wat zijn toegenomen. Ja, we zitten krap, maar er is wel een hoop. Maar daar kunnen we moeilijk nog wat mee doen op dit moment. We weten weer hoe het zit, meneer Van Mulligen van het CBS. Dank u wel. Het Nederlandse overheidstekort is vorig jaar licht gedaald en komt uit op 4,1 procent. Een jaar eerder was het nog 4,5 procent. Voor het vierde jaar op rij ligt het tekort dus nog wel ruim boven de Europese norm, want die is 3 procent. De overheid gaf vorig jaar 24 miljard euro meer uit dan er binnenkwam. En het geld werd onder meer uitgegeven aan de zorg en de AOW en WW. Ondanks alle bezuinigingen neemt de staatsschuld nog steeds toe. Die is nu 428 miljard euro. Dat is tot 33 miljard meer dan een jaar eerder. De Nederlandse spoorwegen willen minder afhankelijk zijn van het oordeel van de consument. Sinds 2008 speelt de mening van de reiziger een belangrijke rol bij de, prestaties, bij de beoordeling van de prestaties van de NS. En als de spoorwegen ondermaats presteren, dan komt er een boete.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 ander oordeel over zal geven dan wanneer we hem nu op die zes punten gaan bevragen. Een oordeel over de totale reis. PVDA-kamerlid Duco Hoogland. Goedemiddag, wat vindt u van het plan van de NS? Goedemiddag, het plan van de NS uh, is niet goed. Want als publiek bedrijf moet je ook willen afrekend worden... op de mening van je reizigers over de dienstverlening. En dat moet niet alleen een algemeen oordeel zijn. Maar dat moet ook duidelijk zijn. Sommige mensen voelen zich bijvoorbeeld veilig op het station... maar minder veilig in de trein. En het is heel belangrijk om dat te weten. Want dan kun je ook werken aan verbeteringen. En daar moet de NS ook op kunnen worden afgerekend. Nou begrijpen we dat eigenlijk iedereen in de Tweede Kamer hetzelfde overdenkt. Uh, hebben ze zich nou een beetje misrekend bij de NS? Wat denkt u? Nou, als er een award zou zijn voor jezelf in je voet schieten... dan zou de NS die wel mogen winnen wat mij betreft. Want als je een publiek bedrijf bent en je hebt ook nog eens een monopolie... dus mensen hebben geen keus om met een ander bedrijf te reizen... ja dan moet je afgerekend willen worden op wat de klant van je vindt. En is het te makkelijk om te zeggen, kijk, op papier doen we het goed... dus die klant begrijpt het gewoon niet goed. Dus uh, uw partijgenoot, mevrouw uh, Mansveld, die heeft wat dat betreft uh, de Kamer achter zich. Dat gaat niet lukken, wat de NS wil. Nee, wij moeten gewoon weten wat de reizigers vinden van de dienstverlening. En niet alleen een algemeen oordeel, maar ook uitgesplitst naar verschillende onderwerpen. Want dan kun je scherper sturen op wat er beter moet. Meneer Hoogland van de PvdA, ik dank u wel. Graag gedaan. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Dan de rechtszaak tegen Jasper S., de man die heeft bekend... dat hij Marianne Vaatstra heeft verkracht en vermoord. Volgens deskundigen die hem hebben onderzocht, heeft Jasper S. geen stoornis. Maar hij was wel seksueel gefrustreerd. Dat hebben deskundigen van het Nederlands Instituut... voor Forensische Psychiatrie en Psychologie gezegd... op de tweede dag van het strafproces in de rechtbank in Leeuwarden. Joris van den Kerkhof is daar. Waarom uh, menen die deskundigen dat uh, ja, van een stoornis bij S. geen sprake is? Ja, hij is dan wel egoïstisch, ongevoelig. Hij ligt pathologisch, eh, onderdeel oh. van list en bedrog, heeft weinig empathie. Heeft eh, merkwaardig seksueel gedrag, zoals je al zei. Maar hij blijft, zoals zij ze zeggen, in de testen die ze met hem hebben gedaan, in de urenlange gesprekken die ze met hem hebben gevoerd, blijft hij onder een bepaalde grens. Hij scoort laag. Eh, dus hij eh, ja, is wat dat betreft niet in te delen in eh, iemand die psychopaat is of op een andere manier eh, gestoord. Eh, dat geven ze zo aan, met wel de aantekening daarbij eh, dat ze dat doen op basis van de gesprekken die ze met hem gevoerd hebben. Want het kan natuurlijk best zijn dat hij een aantal dingen niet gezegd heeft. Alhoewel ze aan de andere kant ook wel heel nadrukkelijk aangeven... het lijkt wel dat hij heel open met ons heeft kunnen praten. Ja, ook een oordeel dat Jasper S. seksueel gefrustreerd is. Hoe kwam dat naar buiten? Ja, dat heeft vooral te maken, uh, zoals hier werd uitgelegd... Uh, over de relatie uh, met zijn vrouw. Uh, emotioneel en seksueel, uh, lichamelijk uh, schoot dat, zo wordt gezegd, uh, tekort. Uh, uh, dan ging hij ook vaak fietsen als dat, uh, als dat problemen bij hem opleverde. En uh, ja, de moord is gepleegd op het moment dat hij uh, niet goed was in zijn hoofd... boos was en naar buiten is gegaan en is gaan fietsen. En toen kwam die uh, Marianne Vaatsra tegen de lust neemt het dan over van de ratio, zo wordt gezegd. En dan gaat uiteindelijk de advocaat natuurlijk vragen... of dat dat betekent of dat hij dan verminderd toerekeningsvatbaar zou, zou kunnen zijn. Omdat als de lust het overneemt van de ratio... kun je op dat moment niet meer zeggen uh, dat je het zelf bent. Dan is hij iets of iemand buiten jou die ervoor zorgt uh, dat je doet wat je, wat je doet. Nou, Die deskundigen die geven aan dat hij wel volledig toerekeningsvatbaar is. Die deskundigen hebben niet alleen met Jasper S. zelf gesproken... maar ook met zijn familie. En wat voor beeld gaf dat? Uh, een lieve, aardige uh, man waarvan, zoals familie en vrienden zeggen... Uh, uh, ja, dat ze niet hadden kunnen voorstellen dat hij deze daad heeft gedaan. Eentje zegt heel nadrukkelijk, hij heeft het dan wel gedaan... maar hij blijft voor altijd mijn vriend. Vanmiddag komt het Openbaar Ministerie met de eis. Dank je wel. Geruststellende woorden van de Cypriotische president Anastasiades. Op een persconferentie zei hij dat het faillissement van Cyprus is afgewend. Correspondent Connie Kees, wat heeft hij daarover gezegd? Nou, hij heeft gezegd dat de crisis uh, op Cyprus bezworen is... en dat het risico op een uh, faillissement afgewend is. En hij zegt ook, ik, uh, we zijn, ik ben ervan overtuigd dat uh, Cyprus niet de euro's uh, zal verlaten... En we hebben ook niet de intentie om dat te doen, zei de president. Uh, we zijn niet van plan om experimenten met de toekomst van ons land te gaan uitvoeren. Nee, hij houdt het aan de veilige kant. Hij blijft binnenboord, zeg maar. Maar is het nou, hij kan het wel zeggen, maar is het ook zeker dat het faillissement van Cyprus ook echt is afgewend? Nou ja, dat, dat weet niemand nog, denk ik. Uh, Cyprus heeft natuurlijk nu maatregelen genomen uh, om te voorkomen dat het geld het, uh, het, het land uitgaat. Uh, Cyprioten mogen maar een beperkt bedrag opnemen. Uh, er mag uh, bijna niets na, uh, overgemaakt worden naar het buitenland. En ja, Arnhem dat dus probeert. Uh, de Cyprioten en bijvoorbeeld buitenlandse spaarders gerust te stellen dat hun, uh, dat hun geld veilig is. Hij probeert dat vertrouwen uh, terug te winnen wat eigenlijk hier op Cyprus weg is. Ja, een soort crisismanagement is hij mee bezig. Dankjewel, Connie Keeser. Dan naar Italië. President Napolitano spreekt vandaag met de partijleiders... over de vorming van een regering in Italië. Nu de formatiepoging van de linkse partijleider Bersani is mislukt. Bij de verkiezingen kreeg zijn linkse blok... een meerderheid in het huis van afgevaardigden... maar niet in de Senaat. De vijfsterrenbeweging van komiek Beppe Grillo weigert Bersani aan de meerderheid te helpen. En president Napolitano zou nu een politicus zoeken die boven de partijen staat om leiding te geven aan een kabinet. En als dan ook Napolitano uiteindelijk geen oplossing kan vinden, dan zijn nieuwe verkiezingen in Italië onvermijdelijk. De Britse acteur Richard Griffiths is overleden. Hij was bij het Nederlandse publiek vooral bekend... als de gemene oom Vernon uit de Harry Potter films, oom Herman. De 65-jarige Griffiths overleed aan complicaties na een hartoperatie. Hij speelde al in tientallen films, serieuze en komische rollen... speelde onder meer in Gandhi, Naked Gun 2,5. King Ralph speelde hij in. Hij was ook een groot toneelacteur. In 2005 kreeg hij de prestigieuze Tony Award... voor zijn rol in het stuk The History Boys. En in de Verenigde Staten zijn mogelijk zo'n 7000 mensen besmet geraakt met hiv of hepatitis tijdens een bezoek aan de tandarts. Na een klacht werden bij verschillende praktijken die gerund werden door dezelfde tandarts allerlei misstanden ontdekt. Er werd verroest en ongesteriliseerd materiaal gebruikt en de inspectie is er dan ook vreselijk van geschrokken. De instrumenten die uit de autoclave waren horrible. Ik wouldn't let my nephews play with them out in the dirt. Ik mean, they were horrible. De tandarts in Oklahoma behandelde veel patiënten die HIV of hepatitis hadden. En alle patiënten van de tandarts hebben nu een brief gekregen. waarin ze wordt opgeroepen zich gratis te laten testen. Sport. Wie er ook een brief gekregen heeft, inmiddels gestopt de wielrenner Lijf Hosten. De Belgische Wielenbond eist meer dan 300.000 euro van Hosten. Bij hem werden afwijkingen in zijn bloedwaarde geconstateerd. En naast de schorsing van twee jaar worden er dus ook een hele hoge boete van hem geëist. Verslaggever Gio Lippus, waarom willen ze dan 300.000 euro van hem hebben? Ja, dat lijkt heel veel geld. Dat is ook heel veel geld. Maar uh, het is ongeveer het nettojaarsalaris van Lijf Hosten. Uh, in de tijd dat hij kopman was bij, uh, bij Lotto in België. En uh, ja, dat is nou eenmaal de regel die in de tijd door de UCI is afgesproken. Dat uh, renners die betrapt worden op doping, dat die een nettojaarsalaris moeten inleveren. Dus vandaar dat bedrag. Het wordt ook nog vermeerderd met uh, onder andere de proceskosten, met onderzoekskosten. Het bijhouden van het biologisch paspoort, dat rekent de UCI ook nog eventjes uh, mee. Dus zo komen ze in totaal aan. Dat bedrag. Maar is Hosten nou ooit echt betrapt op gebruik van verboden middelen? Nee. En dat is, dat is wel het bijzondere van dit geval. Uh, we weten allemaal dat, uh, nou ja, dat we tamelijk overspoeld zijn de afgelopen maanden... door, uh, door dopinggevallen, grote dopinggevallen. Renners die ook bekend hebben. Hosten heeft nooit bekend, Hosten is nooit betrapt. Het gaat er alleen om dat Hosten uh, verdachte bloedwaarden heeft uh, getoond... bij dat onderzoek, uh, hè, zijn bloedpaspoort bleek uh, verdacht te zijn. Ja, en daar uh, vindt men bij uh, de UCI, maar ook uh, bij de Belgische Wielerbond... dat uh, dat toch echt toe te schrijven moet zijn aan dopinggebruik. Ze lijkt... Het lijkt hun zeer onwaarschijnlijk dat die verdachte bloedwaarden door andere oorzaken komen. En zeggen ze dan, ja, dan moeten we gewoon de procedure volgen. En dan betekent dat die dan uh, twee jaar geschorst zou moeten worden. Nou is Hosten eind afgelopen jaar gestopt met wielrennen omdat hij rugklachten had. Dus uh, wielrennen zal hij sowieso niet meer willen. Uh, maar dat hij die, die boete moet betalen, dat is dan wel het nieuwe ervan. Ja, want er is nog nooit iemand tot één jaar salaris veroordeeld, hè? Nou ja, er zijn wel gevallen geweest. Contador bijvoorbeeld, hè? toch het meest spectaculaire geval. Het Clenbuterol-verhaal. Contador die zou ook een jaarsalaris moeten betalen. Maar die heeft uiteindelijk een schikking getroffen met de UCI. Dus die komt er nou ja, in ieder geval met een minder hoge boete vanaf. Nooit geweten wat die boete dan uiteindelijk precies is geworden. En dat geldt ook eigenlijk voor Christian Moreni. Dat is een renner. Die naam die kennen we eigenlijk nauwelijks. Maar het is een Italiaanse renner in Franse dienst. Die is op exact dezelfde dag dat Rasmussen de Tour uit is geknikkerd. In 2007 is hij betrapt. En uh, hij heeft de schorsing van twee jaar gewoon keurig uitgezeten. Hij heeft ook meteen schuldig bekend. En hij heeft inderdaad gewoon een regeling getroffen met de UCI om wel dat jaar salaris te betalen. Maar dat is eigenlijk de enige. Want Vino Kourov, Rasmussen, hm. allemaal mensen die uh, ooit die boete uh, opgelegd hebben gekregen, die hebben nooit betaald. Want die hebben in hoger beroep bij het uh, internationaal sporthof, hebben ja. ze uiteindelijk die boete weer uh, van tafel kunnen krijgen. Zo gaat dat. Dat was Gio Lippens. Dankjewel. Het is 14 over 12 Even even kijken bij John Hoka van de ANWB. Het begint langzaam wat drukker te worden. Op de A2 Eindhoven naar Maastricht. 2 kilometer voor knopend de Hoogt. De A9 richting Alkmaar. Daar staat 3 kilometer voor knopend Velzen. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem. 4 kilometer bij 7 naar A27 uit Utrecht naar Breda. 3 kilometer tussen Breda, Noord en klopend Sint-Anderbosch. Op de A28 Utrecht naar Amersfoort. Bij de Af 3 kilometer. En een korte file op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Daar staat tussen Moorgestel en Best twee kilometer. Dankjewel. De hoofdpunten van het nieuws. De inkomens van huishoudens zijn vorig jaar flink gedaald. De Tweede Kamer verwijst het NS-idee over klambeoordeling naar de prullenbak. En de Italiaanse president Napolitano probeert een uitweg te vinden... uit de politieke crisis. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen meteen Plag met lunch. Oh, wat is dat lang geleden dat ik aan zee was...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 Goedemiddag. Ook tijdens lunch is het blauwe vrijdag. En vooral om kwart over één is het voor ZZP'ers interessant... om te luisteren naar tips voor het invullen van je aangifte. En mocht u al aangifte hebben gedaan... als u nieuwe dingen hoort die belangrijk voor u kunnen zijn... dan kunt u hem altijd nog aanpassen, mocht u dat niet weten. Zometeen hier lunchen natuurlijk eerst het Mediajournaal. En in het forum een nieuwe gast. Vandaag schuift Arjan Paans, adjut-directeur van het AD, aan. En samen met Art Hooyakkers, programmamaker bij de Avro, bespreken we onder meer de rechtszaak tegen Jasper S. Veel gruwelijke details van de moord op Marianne Vaat. Daar worden breed uitgemeten in de pers. De vraag is of dat moet. Telegraafverslaggever Saskia Belleman snapt wel dat mensen die details willen horen. Omdat eigenlijk 13 jaar lang niet bekend is geweest wat zich nou precies heeft afgespeeld. Hoe Marianne Vaatstra naar het einde is gekomen. In grote lijnen natuurlijk wel uh, dat zij is doodgestoken. Maar niet hoe en vooral niet waarom. En zometeen meer. Thomas Kramer uit Groningen gaat kijken of hij nog over de score van 80 heen kan komen in de Nationale Nieuwsquiz. Als u zelf een keer wilt meedoen, dan kan dat. Mail dan even uw naam en nummer naar Nationale nationale nieuwsquiz@ncrw.nl Dit is Radio 1 Lunch Danny Nelissen en Eurosport zijn uit elkaar, dat meldt de Volkskrant vanochtend. De oorzaak? De bekentenis van Nelissen dat hij als wielrenner doping heeft gebruikt. Een woordvoerder van Eurosport laat ons weten dat hij nog niet weet of het klopt wat de krant allemaal schrijft. Het hoofdkantoor in Parijs heeft nog niet laten weten wat er precies met Nelissen gaat gebeuren. De oud-wielrenner Nelissen was onder andere commentator in dienst bij Eurosport. De breuk tussen Nelissen en Eurosport waar de Volkskrant over schrijft... begon allemaal met de dopingbiecht van Nelissen tegenover Wilfred Gené. Ik spreek het helemaal niet goed, hè? want ik heb dat gedaan wat, wat niet goed is. En daar wil ik het over hebben. Ik wil dat bespreekbaar maken, zodat Bauke Mollema en Robert Geesink... En, en, en Jetsenbol en, en Wout Poels nooit meer in zo'n wereld hoeven te, te werken en te leven. Nelis heeft zich volgens de Volkskrant teruggetrokken op een abdij in Zuid-Limburg... om voorlopig tot rust te komen van alle commotie. Een opmerkelijke voorpagina van het Nederlands Dagblad vanochtend. Ter gelegenheid van Goede Vrijdag besloot de hoofdredactie van het Nederlands Dagblad de voorpagina helemaal leeg te laten. Een korte bijbeltekst na, die verwijst naar de kruisiging en het overlijden van Jezus. Volgens het hoofdredactioneel commentaar stond de wereld toen stil. En ter gelegenheid van Goede Vrijdag staat de wereld bij het Nederlands Dagblad vandaag ook even stil... door middel van die bijzondere voorpagina. Elk jaar geeft de krant op een bijzondere manier invulling aan Goede Vrijdag. Het is nu de eerste keer dat dat gebeurt met een vrijwel lege voorpagina. In Portugal zijn het door de recessie zware tijden voor mediabedrijven. In hun gevecht om te overleven willen ze dat Google hen helpt... om hun nieuws beter en winstgevender te verspreiden. In Frankrijk investeerde Google eerder dit jaar 60 miljoen euro... om daarbij te helpen. Portugese media willen graag geld zien. Zij hopen dat Google Nieuws gaat betalen... voor andere links en naar artikelen. Een zwarte in het witte land, zo heet de radiodocumentaire van Floris Albersen. Die komende zondag op Radio 1 wordt uitgezonden. Het verhaal gaat over zijn vriend Saudi, een Surinamer, die zich niet langer thuis voelt in Nederland. Floris, welkom. Dank je wel. Hoe kwam je erachter dat Saudi zich niet meer thuis voelt hier in Nederland? Um, dat was, uh, ik denk een jaar geleden ongeveer. En we zaten te praten en hij vertelde opeens dat zijn uh, vader terug zou gaan naar Suriname... die al heel lang hier in Nederland woonde. En ik zei, huh, zie je vader terug? Waarom? Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed. En toen dacht ik, zou je misschien zelf ook wel terug willen? En toen zei hij, ja, misschien wel. En dat was... Ik wist niet, daar snapte ik niks van. Je ging al lang met hem om en nooit ja, had geweten eigenlijk. Ja, nooit, nooit dat gedacht. En, mm. Dus ik dacht, nou ja, dat is een interessant uh, gegeven. Uh, ik zei ook tegen hem van, nou, uh, vertel me niks verder. Ik, uh, hoe zou je het vinden als we hier een documentaire over maken? En toen zijn we de zoektocht gaan, uh, ja, begonnen. Toen zijn we de zoektocht begonnen om te kijken van... Uh, ja. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat hij zich wel weer thuis gaat voelen in dit land? Want waar ligt het aan? Nou, nou? Een van de dingen die Saudi tegenstaat in Nederland... is het gebruik van Zwarte Piet tijdens Sinterklaas. En daar ging hij tegen protesteren. Daar hebben we een fragmentje van is het oké okay dat we racistische elementen hebben in een feest. Ja, maar wie denkt er nou bij na? Nou? Welk kind gaat nou denken... van kijk, dat is een zwarte Piet? Het is niet alleen een kinderfeest. Daar discussieer ik niet over. Ik ben het met je eens. Kunnen we nu ingaan op de discussie... die ik probeer te voeren? Is het feest gegrond op racistische elementen? Het ligt ontzettend gevoelig. Vaak worden er inderdaad door mensen die het Sinterklaasfeest... die de vieren heel erg, laat ik me niet over gedaan, aankin... in de feestje, onschuldig. Maar dat ligt toch net even anders. Bij Saudi dus ook. Ja, bij Saudi ook. En, en wat hem het meest tegen de borst stuit is dat mensen dan zeggen... Wat, wat waar bemoei je nou mee? Wat heb jij nou te zeggen? Dit is gewoon een traditie en dan moeten we het bijhouden. En, en zint het je niet? Dan moet je maar terug naar je eigen ja. land. En hij zegt: ik ben verdorven. Ik ben gewoon een Nederlander. Ik heb een Nederlands paspoort. Ik woon hier. Ik ben deel van onze Nederlandse cultuur. Dus ik mag ook iets um, willen veranderen aan onze cultuur. Ja, ja. Nou ging een vorige uh, radiodocumentaire over je opa die ja. zich ook niet meer thuis voelden in Nederland... Ja. maar dat had te maken met alle buitenlanders die er waren. Ja. Dit is nu, heb je nu het idee ook dat je het totaal van de andere kant af belicht? Nou, wel een beetje. En dat vind ik, juist wel, dat vind, dat vind ik heel aardig om, om het andere perspectief ook te krijgen. Want het verhaal van opa was... ik voel me niet meer thuis in Nederland vanwege alle buitenlanders. Ja. Het verhaal van Saudi, de Nederlands-Surinaamse immigrant... Die zegt, ik voel me nog steeds niet thuis. Ook al woon ik hier al twintig jaar. En dat komt eigenlijk door mensen zoals mijn opa die dan zeggen van, hè, ze, ze werken niet of ze. die heel veel vooroordelen hebben. Ja, en je bent zelf ook socioloog, dus dat kan me voorstellen dat het extra interessant maakt om beide aspecten dan te onderzoeken. Ja, en ook om eh, mijn opa heb ik een jaar gevolgd. En Saudi heb ik ook een jaar gevolgd eh, om, om iemand wat langer. En, en dat vind ik het voordeel van de radiodocumentaire. Dat het, of, of de documentaire in het algemeen, dat je langer de tijd hebt eh, om. om een hoofdpersoon te volgen en dat je ook een ontwikkeling ziet in of hoort. Ja. In, uh, ja, in het hoofd van die, van die hoofdpersoon. Je hebt de tijd om het te maken, dan is natuurlijk altijd de vraag tegenwoordig bij documentaires of ze ook worden uitgezonden. Hoe staat het met het fenomeen radiodocumentaire wat jou betreft? Nou, volgens mij heel goed. Kijk, we hebben natuurlijk niet meer die, die um, horizontale programmering op de, op de radio, dat je elke middag om één uur een blok van een uur hebt. Um, dat was geloof ik dertig jaar geleden wel zo. Ik kan me dat niet herinneren trouwens. Was je <laughs> dat überhaupt al? <laughs> Precies. Um, uh, maar we hebben nog uh, dat fantastische blok op zondagavond om negen uur, Holland Doc, en en, um, Laurens Borst zei laatst nog... Uh, we zijn de coördinator hier van ja, Radio 1. Precies. Um, die zei laatst nog... Daar, dat de blok is heilig voor ons. Dat, daar gaan we niks aan doen. Dat blijft. Hm. En ik ben daar heel erg blij mee. Want ja... Die, weet je, het leuke van de radiodocumentaire... ten opzichte van televisie is ook... dat je veel meer intimiteit krijgt. De laatste scène uit mijn documentaire... zit ik met Saudi in het binnenland van Suriname. Want uiteindelijk gaan we naar Suriname om te kijken... Wil hij terug? Moet ja. hij terug om zich hè, misschien daar een nieuw leven op te bouwen? Zitten we op de veranda van een houten huisje aan de Surinamerivier? De, de, de krekels die, die hoor je en, en het, echt een fantastisch intieme sfeer. En dat gesprek hadden we nooit kunnen voeren als daar drie cameramensen nee. omheen hadden gestaan met, met, nou ja, met lampen. En, dan ben je die intimiteit samen ben je ook dan, kwijt hè? Ja. ja. Ja, dat is het mooie van de radiodocumentaire. Terwijl de kritiek trouwens dit jaar was... wel bij de uitreiking van de Tegels... bij de journalistieke prijzen... dat de radiodocumentaire zo vergeten wordt altijd. Ja, ja, misschien had ik hem moeten insturen. Ik wou net zeggen, ga daar eens verandering in brengen, Floris. Ja, misschien jij ook. Dat jij weer eens een radiodocumentaire ja, maakt. Ja, nou, het lijkt me fantastisch. Maar dan kom je ook weer op middelen. en uh, het, moet, het moet uitgezonden kunnen worden ook. En ja. er moet de tijd voor zijn. Nou... Een zwart in het witte land in ieder geval. Komende zondagavond. Uitgezonden in Holland Komende zondag, hè, voor de duidelijkheid, op radio 1 om 9 uur. Maar je kunt hem al beluisteren als je het wil, via jouw site. En als mensen naar onze site gaan van lunch, dan staat daar het linkje op waar ze hem kunnen beluisteren. Dankjewel, Floris. En succes met je verdere documentaires. Dankjewel. Dan is hier de laatste vraag: de handvraag. De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. De hele week hebben we teruggeblikt op het verschijnen van Fitna. We hebben Theo van Gogh, Ayan Hirsi Ali, Geert Wilders langs horen komen. En allemaal hadden zij kritiek op de islam. Misschien niemand die het treffender deed dan cabaretier Hans Steven in 2007. En hij werd tijdens een speciale Bimbo's en Boerka's themaavond op de pijnbank gelegd door de meiden van Alal. Waar ligt de grens? De, Waar bij, ligt voor de, de, de geweld. Grens, grens, echt de niet. Belt. Pas. Ja. Dus eerst mensen helemaal warm maken en laten koken, en, en dan zeggen: nee, Ja, dit is voor mij de grap. Mensen warm maken en laten koken. Ja, dan dan je, je beledigt ze toch zelf mensen. maar je beledigt heel veel mensen. Mensen kunnen daar best frustrerend uh, Wat is Ja, maar met, de denk je dat. Uh, jullie doen net. Ga liggen. Ga Jullie doen net over gevoeligheid en gekwetstheid en je beledigd voelen een voorrecht is alleen voor gelovigen. Ja, denk je niet dat. Denken jullie niet dat. Mag ik even zeggen. Denken jullie als ik de TV aanzet dat ik niet dingen zie die me ergeren, dat ik me niet beledig? zou kunnen voelen. Maar je ontwikkelt daar een schild voor. Dat doe je in een vrije samenleving. Omdat je wordt geconfronteerd met dingen waar je het liever niet... ik het valt mij op. dat heel vaak gelovigen daar heel slecht in zijn. Omdat gelovigen een neiging hebben om een monopolie op de waarheid te hebben. Te willen zeggen, zo, zo is het, is het gehoor, leven. Ja. En zo moet het Spectaculaire televisie in 2007 ook verkozen tot het tv-moment van het jaar. Later werd bekend dat Hans Steewe wekenlang had geoefend op die confrontatie met de meiden van Halan. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Art Royakkers, programmamaker bij de AVRO bij onder meer Fort Boyard. En wie is de mol? Art, welkom. Ja, maar niet meer Fort Boyard hoor. Dat is echt wel het lichaam verder. Ja, maar achter, heb je maar... wel gedaan. Dat was ooit mijn favoriete programma. Vandaar dat ik is. het toch <laughs> nog even noem. Excuus <laughs> dan. Maar dat vond ik als kind dat ik daar al Ja, dat is wel spannend inderdaad. Fantastisch. Ja, ja, ja, ja. ja. Om te maken ook leuk, toch? Absoluut. Ja, ja. Lijkt mij wel. En nieuw in het mediaforum. Arjan Paans, adjunct hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad. Welkom. Dankjewel. En ook verantwoordelijk voor de regionale kranten van het AD. Zinkend schip. Nou, ik dacht het niet. Echt niet? Nee, absoluut niet. Nee, onze regiotitels doen het hartstikke goed. Uh, uiteraard staan de krantenoplagens wel onder druk. Maar het AD, uh, konden we deze week nog lezen... vertoont sinds 2005 een behoorlijk stabiele uh, ontwikkeling. En dat is... Uh, nou ja, uh, we juichen niet, maar we zijn zeker ja. uh, vol zelfvertrouwen. Maar dan gaat het puur over de cijfers, hè, die uh, bekend worden gemaakt. We hadden van de week Paul van der Lucht op jouw stoel ook zitten... van de directeur van RTW Utrecht. Een bekende. Ja, en die zei, het gaat echt niet goed. Het gaat slechter en slechter. En dat komt vooral omdat er vooral mensen met winstgevend oogmerk... zitten te, uh, aan het roer staan. Niet op de hoofdredactie, maar wel in de directie. En niet de mensen die nu nog de band hebben met de journalistiek... de band met de regio hebben. Dus het gaat helemaal niet goed. Ja, nou ja, dat moet ik Paul toch uh, tegenspreken. Dat is niet voor het eerst trouwens, hoor. want wij, uh, we kruisen wel vaker de degens. Uh, maar ik geloof dat wij uh, met een inderdaad wat slankere organisatie dan uh, tien jaar geleden, dat we nog steeds hele goede kranten maken en dat we met een uh, betrokken club van in Utrecht alleen al 22 uh, verslaggevers en in Rotterdam uh, 35 verslaggevers, dat is echt niet niks. Dat we daar hele mooie kranten maken. En uh, ik heb gisteren nog afscheid genomen van iemand die 40 jaar in het vak was. En die vertelde, of in haar afscheidspagina stond een verhaal over dat zes eindredacteuren vroeger aan anderhalve pagina werkten. En dat ze moesten vechten om een stukje. Ja, die tijden zijn een beetje veranderd. En we moeten wat harder werken. Ja. Uh, en maar het gaat we... omdat wel om dat je, je waar het hem ook om ging, van we moeten juist het lokale gezag kunnen controleren. En er wordt steeds meer met freelancers gewerkt, vaste mensen die eruit. Je hebt niet meer de tijd om echt je tentakels laten voelen binnen en die gemeenschap nou ja, ik geloof binnen dat de, de lokale macht. We, ik geloof dat we bijvoorbeeld in Schiedam. Uh, dat we daar onze tanden echt hebben laten zien. Uh, dat we daar de burgemeester Verver mede ten val hebben gebracht. Dat we in Rotterdam een hele belangrijke rol hebben gespeeld. in de Otschel-affaire. Uh, vorig jaar nog een onderzoeksprijs voor gewonnen. Ja, dus uh, het kan nog wel? Absoluut, ja. ja. Wij praten zo meteen verder met elkaar. Dit is Radio 1. De hele dag, Blauwe Vrijdag, de dag van de belastingaangifte 2012. Blauwe Vrijdag, op Radio 1, de belastingaangifte van... Hans Klevers, president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Wat is uw eerste gedachte als de blauwe envelop op de mat valt? Daar heb ik eerlijk gezegd niet zo heel veel gedachten bij. Als hoogleraar ben ik ambtenaar. En mijn formulier is eerlijk gezegd al vrijwel volledig ingevuld als het in de bus valt weinig verrassingen. Heeft u ooit iets verzwegen voor de belastingdienst? Daar heb ik even over nagedacht. Ik heb eh, na mijn vier jaar in Boston op Harvard Universiteit... Eh, heb ik een volledige labuitrusting gekocht. Die heb ik in mijn huisraad mee laten verslepen... via de haven Rotterdam naar Utrecht. Eh, dat materiaal bestond toen in Nederland niet. Dat was eh, voor recombinant DNA-werk. Eh, achteraf heb ik bedacht dat ik daar misschien... Eh, dat ik daar wel wat inkomst, eh, invoersbelasting op zou hebben moeten betalen. Welke belasting moet worden afgeschaft... Nou, wij doen veel onderzoek uh, uh, met uh, fondsen van het Koninklijk Wilhelmina-fonds... en van 6. Uh, uh, met name 6 doet dat volledig op vrijwillige basis... dat ophalen van het geld, 30, 40 miljoen per jaar. Als dat vervolgens in mijn laboratorium wordt uitgegeven... dan betalen wij op alles 21 btw. En dat vind ik altijd heel vreemd. Kan dat niet het lage tarief zijn of kan die btw er niet gewoon af? Welke belasting zou u invoeren? Nou, ik herinner me mij van mijn, toen mijn zoons nog op de lagere school zaten... Uh, en uh, ik van dat gebouwtje naar de universiteit uh, mezelf vervoerde... Dat, uh, dat er een schrijnend verschil is tussen die gebouwen. Ik heb vele lagere scholen bezocht sindsdien. En eerlijk gezegd vind ik dat een ouder, ik in ieder geval... absoluut bereid zou moeten zijn om wat extra belastinggeld af te dragen... om die lagere scholen prettigere gebouwen te maken. Dit is Radio 1. De hele dag. Blauwe Vrijdag, de dag van de belastingaangifte 2012. Vragen over uw eigen aangifte? Mail naar blauwevrijdag.radio1.nl. Maar natuurlijk ook gewoon de zender waar u op de hoogte wordt gebracht van het laatste nieuws. En daarvoor is Jan van der Putten aangeschoven om half één. Radio 1, het NOS-journaal. De man die wordt verdacht van de aanslag op het gemeentehuis van Waleren blijft nog zeker twee weken vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris in Den Bosch bepaald. De man werd dinsdag aangehouden. Hij wordt ook verdacht van de diefstal van de twee auto's... die bij de aanslag zijn gebruikt. De Italiaanse president Napolitano doet nog een laatste poging om een nieuwe regering te vormen. Hij zoekt nu naar iemand die boven de partijen staat en die leiding kan geven aan een nieuw kabinet. De formatie zit in een impasse omdat de beweging van Beppe Grillo weigert een linkse coalitie aan een meerderheid te helpen. De Tweede Kamer voelt niets voor het voorstel van de Nederlandse spoorwegen... om minder gewicht toe te kennen aan de klanttevredenheid. De spoorwegen willen minder afhankelijk zijn van het oordeel van de consument... maar de Kamer en ook de staatssecretaris zien niets in dat plan. En het traditionele paasvuur in Espolo gaat door, in afgeslankte vorm. De gemeente heeft besloten dat het paasvuur vanwege de code oranje in Overijssel... alleen door mag gaan als het vuur kleiner werd... En de organisatie werd erom gedwongen om in twee dagen tijd een kleinere brandstapel te bouwen in Espeloo. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Het begint langzaam druk te worden. In totaal bijna 30 kilometer file. Al veel vertraging op de A1 van Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naarden en Inbrugge, 8 kilometer. Op de A9 richting Diemen is een ongeluk gebeurd bij klopend Holendrecht. En daar is één rijstrook dicht. En er staat 2 kilometer file. En ook op de A67, Venlo naar Eindhoven, is een ongeluk gebeurd bij de Helden. Daar staat inmiddels 4 kilometer. En daar is de linker dicht. Dit is Radio 1. LUNCH verder met het mediaforum doen we met Arjan Baans, adjunct hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad... en Art Hooyakkers, AVRO-programmamaker op deze Blauwe Vrijdag. De aangifte is al netjes verstuurd, Art. Nee, nog niet. Oeh, doe je nee. het zelf of laat je het nee, doen? Ik, gelukkig uh, laat ik dat doen. Maar dan nog, dan moet je allerlei dingen aanleveren en papieren. En uh, daar ben ik buitengewoon ongeorganiseerd in. Dus het uh, wordt een stressvol weekend wat ja. dat betreft. Ik ja, ja namelijk een voor degene die het moet invullen voor jou dan. Nou, voor mij ook. Ik moet alles ja, je nog veel wel klaar vinden. ja. waar. En bij jou, Arjan? Uh, sinds ik in 2003 ging freelancen uh, in, uh, in Berlijn als correspondent... Uh, uh, heb ik een belastingadviseur. Dat was toen wel nodig omdat, het, uh, omdat je als freelancer gewoon heel veel bonnetjes moet verzamelen. En ik ben er maar mee doorgegaan sinds ik in 2008 weer terug ben. Okay. Het is een heerlijk, uh, heerlijk idee. En nu laat je het gewoon. Uh, je kan het ook nou, dat door een economieredacteur zet... van het AD laten doen, toch? Ja, precies. Ik <laughs> zet één keer per jaar zet ik, uh, maar zet ik, zet ik mijn handtekening en dan uh, hoop ik dat alles goed gaat. Ja, met het volste vertrouwen in degene die het voor jullie. Uh, en ik neem aan dat je wel geld terugkrijgt. Uh, jawel. Ja, jij ook toch? Art? Uh, ik... Dat weet je ook niet. Ik, ik zal er maar niks over vragen. Ik ben nu, Lopen hier nog, allerlei ben nu op ben moment met het denken dus... waar ik mijn jaarstrookjes en zo neer heb gelicht. Even andere zaken. Een belangrijke zaken ook. De zaak Vaatstra voor de rechtbank. Een bijzonder rechtbankverslag in het Algemeen Dagblad en in de Volkskrant ook. Uh, er werd het letterlijk verslagen van de zitting. Dus echt scripten van de zitting geplaatst. Inclusief details. Ook van seksuele handelingen tussen Jasper S. en Marianne Vaatstra. Arjan Paans, waarom heeft het AD daarvoor gekozen? Want dat is een bewuste keuze. Zeker. Ja, dat is een... Dit is zo'n belangrijke zaak, dit, uh, dit speelt natuurlijk al 14 jaar... Uh, eindelijk staat uh, de verdachte voor de rechter. En dan wil je er ook alles over lezen. En uh, dat is inderdaad af en toe uh, schokkend. Dat is uh, gruwelijk. Maar ik denk dat na zoveel tijd... dat iedereen gewoon alles over die zaak wil weten. Mm. Heb jij alles gelezen, Art? Ik heb uh, het stuk in de Volkskrant gelezen. De AD, uh, door mijn uh, file waar ik in terecht kwam... Uh, vanochtend heb ik helaas nog niet kunnen zien. Het, volgens mij staat of valt het ook met de toon... waarin je zo'n bericht uh, opschrijft. Wat ik in de Volkskrant las... en ik neem aan dat het in de AD ook is gebeurd... was dat het een heel droog sec verslag was letterlijk verslag van wat, het gesprek tussen de verdachte en uh, de rechter. Uh, en als je ook ziet wat voor rijen er gisteren stonden... voor de rechtbank van mensen die erbij willen zijn... dan blijkt dat er enorm veel belangstelling voor is van ja. mensen die daar... Van willen weten. Goed, kan ik betekent me wel dat ook zonder meer dat je dan alles maar moet berichten? Nee, ik kan me voorstellen dat het pijnlijk is voor nabestaanden. Dat, want als, eh, ik, de, de, wat ik las in de Volkskrant gaat het echt, op, echt tot op detail... wat er allemaal precies gebeurd is. Dat het wel pijnlijk is om dat terug te lezen in, uh, in de kranten. Ja. Hoe bewust is die afweging van Arjan? Want het viel mij op als je de Volkskrant vergelijkt met het Algemeen Dagblad... dat er uh, bij jullie in het AD geen seksueel getinte gedetailleerde verslagen staan. In de Volkskrant wel. Ja, ik denk dat we daar inderdaad Is dat de bewuste iets... keuze ook niet? Ja. Ja, daar zijn we iets te terughoudender in, in dit geval. En uh, de vraag is inderdaad hoe relevant dat is. Mm. Uh, ja, ik bedoel, wij, be wij, wij hebben deze keer deze uh, keuze gemaakt. Ik kan me voor voorstellen dat de Volkskrant uh, wat dat betreft iets anders, uh, of iets verder gaat. Maar waarom kan je dat voorstellen? We hadden het vanochtend op de redactie over. Je zou eerder verwachten van een telegraaf en het Algemeen Dagblad dat ze verder gaan. Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat wij... Een, uh, bedoel, wij proberen ons uh, als krant echt nadrukkelijk te profileren als gezinskrant. Ik vind ook elke dag dat je als krant... Uh, wat je op de ontbijttafel hebt... dat dat door iedereen gelezen moet kunnen worden. En er staan er natuurlijk af en toe afschuwelijke dingen in, uh, in de media. En uh, ook bij ons in de krant. Maar in principe denk ik elke dag wel na als ik die krant maak... van hey, kan ik dit s ochtends uh, ook uh, veilig uh, aan mijn kinderen laten zien? Of mijn, mijn kind in dit geval. Nee, is het ook... Die is wel wel erg klein, maar... Ik kan nog uh, niet lezen, maar niet het lezen. gaat om het idee bij jou... Van, dat is jouw graadmeter, zeg maar, wat kan. Ja. Is er op de redactie ook uitgebreid over gesproken? Hoe gaan we dit aanpakken? Ik was, gisteren was ik bij dit proces niet uh, actief betrokken... maar uh, ik weet zeker dat dat absoluut is gebeurd. En dat... Uh, uh, ja, dit zijn, dit zijn dingen die je zeker bij dit soort gevoelige onderwerpen... die je echt heel uh, nauwkeurig bespreekt met elkaar. Ja. Het viel mij ook op, uh, volgens mij hebben we zeker twaalf journalisten geteld... die vanuit de rechtszaal zaten te, te twitteren... Mm -hmm. Ja, het wordt ook wel een soort scoringsdrang, voor mijn gevoel. Nou, het voelt wel, het is, wat Arjen ook al zei... het is natuurlijk een zaak die lang geleden speelde... waar we met z'n allen, uh, waar we heel Nederland mee bezig geweest destijds... en nu weer helemaal nu er een verdachte is opgepakt... Uh, die bekend. Dus dan is het ook wel logisch dat er een enorme belangstelling voor is. Maar als je daar met z'n allen zit en er wordt om de beurt getwitterd, het, het lijkt er inderdaad wel om te gaan wie als eerste dan weer het volgende feitje naar buiten kan sturen vanuit de rechtszaal. Ja. En ik heb ook het idee dat het misschien wat meer op elkaar gericht is dan op het publiek. Dus dat is dat storend? Nou, nou, ik weet niet of het storend is, maar het is ergens. Het is ook wel een, er spelen ook ego's mee. Dat is zelfs journalisten niet vreemd. Ja. En verkoop, denk ik ook, Arjan Paans. Ja, moet realistisch in zijn. Nou ja, We zien absoluut dat bij grote media-events, uh, wat dit dan toch ook is, uh, behalve een rechtszaak, dat je dan uh, de volgende dag in de losse verkoop absoluut een, uh, een toename ziet. Uh, maar ik geloof niet dat Twitter per se daarvoor wordt gebruikt. En nee. dan kan ik Art wel een, uh, in een groot deel uh, volgen. Daar speelt natuurlijk ook wel iets tussen rechtbankverslaggevers onderling. Uh, en dat is aan de andere kant is dat ook wel weer goed. Hè? Bedoel, er, is, er is debat over wat breng je wel, wat breng, wat breng je niet. Ik zag net uh, Saskia Belleman en Chris Klomp met elkaar uh, uh, in gevecht gaan op Twitter. Ja, dat, dat het heeft ook wel iets. Ik bedoel, het heeft ook wel iets dat een, een gezond journalistiek ja. debat is. En denk, dit soort... De ene is van trouwen en de andere is van Telegraaf hè? Ja. ja. Oké, okay, ja. klopt. werkt ook voor ons uh, in dit geval maar uh, video. niet. Maar... Ja. Maar ik weet dat Saskia Belleman juist gisteren in, bij Paul Witteman zei... dat zij wel heel erg filterde. Dat zij de gruwelijke details juist achterwege wilde laten. Want op een gegeven ze had van... ja, tuurlijk willen we weten wat er is gebeurd. Nou, ik vraag maar me of ook het wel wat rade seks is. is geweest of ja. vaginale seks... Ja, wie, wie is daarmee gebaat? Waarom zouden we dat moeten weten? Ik vraag me dat ook af. Of, of het nodig is, omdat, zoals het in de Volkskrant stond... tot op het, het kleinste detail... Uh, welke handeling wanneer werd verricht ja. en op wat voor manier Marianne op een, op een jas werd gelegd, et cetera... Wat voor belang ik als lezer erbij heb om dat precies te weten. Dus dat, dat er aandacht is voor deze zaak lijkt me volstrekt logisch. Uh, maar of het zo tot een detail moet, vraag ik me af of te zijn. Ja, ik denk, ik sta er iets anders in. Misschien komt dat ook wel eens dat van een bepaalde journalistieke... Uh, uh, je, je wil in dit geval echt alles... Ik wil in elk geval in dit geval alles weten over die zaak. Je wil precies weten hoe het is gebeurd, uh, hoe het is gegaan. Waarom wil je het weten? Uh, omdat we zo lang niets wisten. En dat is denk ik wel een. Uh... Ja, maar wil je daarom alle details weten? Is dat ook niet een, een, ja, toch een soort stick-foyerisme, of hoe je het wil noemen? Nee, nee, omdat je, omdat je elk moment juist die handelingen die Art ook uh, uh, beschrijft. Uh, kan je je elk moment voorstellen, en de rechter ook voorstellen... van er is elk, mom elk moment voor die, voor die dader is er een mogelijkheid om terug te keren. En uh, het ziet er zo planmatig uit in dit geval... Uh, dat je denkt van waarom ben je niet opgehouden? Ja. En uh, uh, als je alleen maar beschrijft uh, ze is verkracht of uh, er, is, er, er is dit gebeurd... dan zie je dat, uh, dat tijd tussen die handelingen niet. En ik denk dat het in dat geval uh, om die wel, reden alleen al heel, heel belangrijk is dat je het wel doet. Het was uh, naast deze zaak die deze week uh, speelt ook een bewogen week natuurlijk voor journalisten die naar Cyprus zijn afgereisd. Een financiële ellende. Veel radio- en tv-verslaggevers kwamen naar het eiland. Ook van de NOS. Uh, ze hadden eigenlijk een beperkte opdracht, zo leek het. Maar ons NOS-nieuwsteam hier heeft gedaan wat we hier al weken doen. Het filmen van geldautomaten. Inmiddels hebben we er daar tientallen, zo niet honderden van vastgelegd. We hebben geldautomaten gefilmd van veraf. Van dichtbij, van heel dichtbij. We zijn op zoek geweest naar rijen bij pinautomaten en hebben die ook gevonden. Een bordje met daarop gesloten was heel moeilijk te vinden, maar het lukte ons toch. Hier zelfs handgeschreven. We hebben veel, heel veel pinnende mensen gefilmd. Maar bijvoorbeeld ook mensen die gewoon langs een automaat liepen. En gewone mensen op straat. Waarom niet? Ja, dit was Lucky TV ja. deze week, voor de duidelijkheid. Fantastisch filmpje. Ja, grappig. Ja. Maar wel kern van de zaak? Nou, volgens mij slaat hij ook wel de spijker op zijn kop. Volgens mij, het is een aantal weken geleden dat de tegels weer werden uitgereikt. De journalistieke prijzen? De journalistieke ja. prijzen zijn inmiddels zoveel categorieën dat je echt je best moet doen om hem niet te winnen, volgens mij. Uh, maar Lucky TV heeft hem niet gewonnen. En ik, voor mijn gevoel zou uh, hij... Als maker, ongeveer elk jaar met een erentegel bekroond moeten worden. Want het, ook met dit soort uh, filmpjes, in een minuut weet hij precies de spijker op zijn kop te slaan. Het is het lot van een televisieverslaggever. Je wordt naar Cyprus gestuurd. Je moet er een verhaal maken over financiële crisis. Het is onzichtbaar. Ja, dat en je, valt je zit niet met 20 filmen. Nederlandse collega's in het vliegtuig ja, te naartoe. Ongeveer. Dus ja, tuurlijk ga je pinautomaten filmen. En als er dan ook nog eens een bezemwagen voorbij komt, zoals in de shot te zien was. Dan is dat natuurlijk scoren. En, en prachtig. Want ja, dan de symboliek van: er ja. wordt opgeruimd zit er ook nog achter. Ja, je moet iets hebben in beeld om te kunnen ja, maar zien, dat is uh, de vraag. Moet je allemaal iets hebben? Moet je met een paar man van de NOS, met een paar man van Uur, alle kranten, moet je allemaal die kant op gaan? Ja, absoluut. Ja, want dit is een groot verhaal. Dit en is allemaal een, uh... hetzelfde brengen? Ja, ik, ik weet niet of je hetzelfde moet brengen, dat niet. Maar je, het valt heel moeilijk te visualiseren, zo'n onderwerp als dit. Het is niet, uh, er ligt geen vliegtuigvrak uh, ergens op het strand wat je kan filmen en ja. waar, waar het mis is mee gegaan. het nee, is iets abstracts en dat moet je dan in beeld zien te brengen. Arjan Paans? Nou ja, de plek van stand-ups is natuurlijk altijd gewoon heel lastig uh, uh, uh, te kiezen. Ik bedoel, als je ergens. Dan is een krant wat fijner? Wat dat betreft... Nou ja, ik bedoel, ik, uh, onze, onze economieverslaggever Maarten van Wijk is daar ook een week, een week geweest. En die heeft uiteraard niet alleen maar verhalen over pinautomaten mm. gemaakt, maar ook prachtige reportages over uh, uh, jonge mensen, oude mensen, uh, uh, rijke Russen. Uh, uh, uh, foute uh, uh, fouten Russen met, uh, met prachtige blonde vriendinnen... Uh, die daar ja. uh, in zak en as zitten. Er is natuurlijk veel meer te, uh, te melden. Hadden we dat niet eigenlijk al als journalisten drie maanden van de geleden moeten doen? Om nou, daar spitst, moeten te zitten. Nou, ja, het spitste zich nu wel heel erg toe, natuurlijk. En uh, het mooie van zo'n eiland, vind ik wel, en zeker Cyprus, dat alles daar samenkomt. Uh, uh, ik bedoel, het feit dat uh, op, die kleine, uh, op die kleine oppervlakte. Uh, daar al die, uh, die wereldpolitiek, die economische politiek uh, uh, samenkomt. Dat je daarnaast de Turkse Cyprus hebt, uh, waar het eigenlijk verrassend goed gaat. Uh, daar heb ik ook uh, reportages mm -hmm. gezien, trouwens ook op, over gezien zien ook op tv. Ook met een Vind... toch weer of niet? Ook maar op... daar ging het hartstikke goed met, met, de, met de Turkse lira. Ja, ja maar dat uh, ik vond, ik vond het fascinerend en ik vond het, ik was ook eigenlijk wel blij dat het in dit geval uh, Cyprus was, omdat je daar zo'n microcosmos ja. hebt die je in andere landen niet Maar heeft, het maar... is niet de hele Hele bende die naartoe gaat. Je vindt het niet te veel. Nee, dat niet. Ik heb me wel verwonderd over het feit, uh, wat je aangaf, dat het nu dan in één keer uit het niets lijkt te komen. Ik, ja. ik volg het nieuws geïnteresseerd. Ik lees kranten, ik ruis de radio, kijk tv, internet, noem maar op. En toch was me dit ontgaan dat er zo'n tijdbom onder dat Nou, was. Dat is is ook niet veel over bericht, maar ik neem aan dat economische verslaggevers, economen, die wisten het wel al langer dat het aan de gang was. Ja, maar nu is het dan in één keer. Ja. En nu gaan we met z'n allen weer naar het volgende land hollen waar het misgaat. Slovenië ja, gaan we nu met z'n allen ja, naartoe. heb je je verslaggever, Arjan al naar Slovenië gestuurd kijkje te niet. nemen. Nee. kan niet lang meer duren, toch? Nee, nee, nee. maar ja, de, de karavaan trekt verder... en dat is heel vaak zo met dit soort journalistieke events. Nee. Nog heel kort even. De Passion, gisteren, 2,3 miljoen kijkers. Ja. Heb je gekeken, Art? Ik heb een stukje gekeken... en ik ben, ja, ik ben eigenlijk in een soort uh, enorme twijfel terechtgekomen. Want het blijkt, blijkt dat ik een man met slechte smaak ben. Ik vond er namelijk niks aan. Uh, en 2,3 miljoen mensen vonden... het prachtig. Die hebben het gekeken. Ik ben een Elvis fan. Er is een slogan. 50 miljoen Elvis fans can't be wrong. Dus hier 2,3 miljoen passionliefhebbers kunnen het niet verkeerd hebben. Maar ik vond het op geen enkele manier aansprekend. Oh, nou, de, de, de, de, de muziek sprak me niet aan. De manier waarop er geacteerd werd niet. Ik vond de, de, de massaliteit en de beleving... Ik heb er met verwondering en, en ook wel dus uh, bewondering ergens naar gekeken. Maar ik, ik heb me er op geen enkele manier in kunnen verplaatsen. De Avro had het beter gedaan. Nee, nee. Oh, okay. Verre van. Ik denk Gelukkig. het niet. Ik weet het niet. Ik vond, ik, het is heel knap gemaakt. En het is televisietechnisch is het een ja. spektakel. Als je ziet wat, hoeveel camera's er uit de kast worden getrokken... en hoe dat allemaal gefilmd wordt, is dus buitengewoon indrukwekkend. Twee maar pagina's toch... in de Haagse editie ja, volgens zeker, mij. Want nee, nee, dat wat. Erover. En een geweldige locatie ook uh, voor, uh, voor dit event. Ik vond het wel bijzonder. Ik heb het voor de eerste keer heb ik het wel wat langer gezien. Uh, uh, uiteraard ook niet alle muziek vond ik even geweldig. Ik vond dat Rijman wel iets uh, te gedragen uh, presenteerde. Ik had hem wel wat meer willen zien lachen. Daar had ik me wel op verheugd. Als Tante S daar ja. zien staan. Nou ja. Ja. Maar uh, nee, ik vond het wel ik vond het heel bijzonder. Ja. Nou, we gaan zien wie er volgend jaar al is. Dat is altijd een beetje de uitdaging. Hè. Zoals we wachten op de presentator van zomergasten. Zo wordt het ja, ook ongeveer het wachten op huis, de, de hoofdrolspelers van The passion, ja. passion. Dank jullie beiden. Arjan Paans en Art Hooyakkers. Dit is Radio 1. Lunch. We gaan verder met de nationale nieuwspis. En die spelen we vandaag met Thomas Kramer uit Groningen. Welkom Thomas. Goedemiddag. Student ben je, maar ja. wel bijna klaar. Uh, ik ben nog even bezig. Ik moet mijn bedst nog afronden en dan uh, nog een jaar master. Oké, okay, sociologie. We hadden net ook een, sociologie, uh, of een socioloog hier, hè, die prachtige radio ja, uh, heeft gemaakt. Dus wie weet. Gefeliciteerd ook nog met je verjaardag afgelopen woensdag. Uh. Ja, dus dat betekent weer een jaar ouder en een jaar wijzer, mogen we hopen. Ja, laten we het uh, zien. Dat gaat blijken als we jouw nieuwsfactor uh, gaan uh, vaststellen. De eerste ronde in de Nationale Nieuwsquiz. Ben je er klaar voor om te beginnen? Ja hoor. Succes. Nationale nieuwsquiz. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft zijn leger de opdracht gegeven om de raketten in staat van paraatheid uit te brengen. Na die bekendmaking werd meteen een grote parade gehouden op het centrale plein in Pyongyang. Om de grote leider te steunen. Amerikanen zeggen dat de oorlogstaal die Pyongyang de afgelopen weken gebruikt de onveiligheid in de regio vergroot. De North Koreans have to understand that what they're doing is very dangerous.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 De briljante kameraad en onfeilbare leider van Noord-Korea, Kim Jong-un... heeft dus het bevel gegeven om raketten te richten op Zuid-Koreaanse doelen... nadat de Amerikaanse luchtmacht een oefening hield... voor de kust van de communistische heilstaat. Met welke soort bommenwerpers deden de Amerikanen die oefening? B-2. B-2, dat is goed inderdaad. Dat is het paradepaardje van de Amerikaanse bommenwerperij. Driehoekige zwarte vliegtuigen beschikken over zogeheten stealth-technologie... waarmee ze dus onzichtbaar zijn voor de vijandelijke radar. Al gauw volgde de rituele reactie van de Amerikanen. Volgens de minister van Defensie was die oefening niet bedoeld als provocatie. En de vraag aan jou is, hoe heet die minister? En Je hoorde hem net wel even praten in de introductie. Um, Kierke? Kier nee, nee, nee. Nee, dat is een heel ander iemand. Chuck Hagel was Chuck dat Hagel. in dit geval. Ja. Obama's nieuwe minister van Defensie. Het is een republikein. Zijn benoeming was dan ook geen uitgemaakte zaak uh, vorige maand. Hij zou volgens de leden van zijn eigen partij te veel anti-Israël zijn. We gaan naar een uh, krantenkop en de vraag aan jou is waar die over gaat. Daar krijg je drie mogelijke antwoorden bij te horen. Het citaat is dit is niet uit te roeien. Gaat dit over 1. de onuitroeibare brievenbusfirma's... die Diederik Samson desondanks zegt te gaan uitroeien. 2. de onuitroeibare bedreigingen aan het adres van politici. 3. of de onuitroeibare nalatigheid van toezichthouders in de semi-publieke sector... na aanleiding van het betwiste toezicht van oud-minister Apotheker op stroombedrijf Rendo... Antwoord 2. Het is helaas... Nee, het is goed. Antwoord twee. Ja, ik zou zeggen helaas, maar je hebt het gewoon goed. De onuitroeibare bedreigingen aan het adres van politici. Kop uit NRC Next. Je hebt hem gelezen ook vanochtend? Ja. Ja, zie je, dan kan het niet mis zijn. Hè. Het team bedreigde politici kreeg afgelopen jaar 264 dreigmeldingen binnen. Die dreigementen zijn volgens de politie niet uit te roeien... omdat er nu helemaal altijd burgers blijven... die gefrustreerd zijn over de politiek. Ook elders in Europa worden functionarissen bedreigd. In Frankrijk kreeg een rechter in een prominente zaak... een kogelbrief toegestuurd. Tegen welke bekende Fransman... Op die zaak? Sarkozy. Nicolas Sarkozy, inderdaad. Hij wordt ervan verdacht geld te hebben aangenomen... van de Lilian Betacour, de steenrijke erfgename... van het L'Oréal Cosmetica Concern. Goed, we gaan naar de tussenstand. Dat betekent uh, drie punten tot nu toe. Uh, daarmee gaan we naar vraag vijf. En daarin hoor je een fragment en is de vraag wie er aan het woord is. De aanpak van fraude, dat is één uh, van mijn prioriteiten. Een van mijn drie prioriteiten uh, die ik tweeënhalf uh, jaar geleden al heb ingezet. Wie is dit? Samson? Nee, Frans Wekers. Jammer, staatssecretaris van Financiën Hij reageerde op ja. de resultaten van een enquête onder belastingambtenaren. Volgens de ambtenaren blijft veel belastingfraude onbestraft, omdat de Belastingdienst te weinig mankracht heeft. Ik wist ah. dat het om belasting ging. Maar... Ja, dat kan ook niet anders vandaag op Blauwe Vrijdag op Radio 1. Ja. Maar welke vakbond heeft die enquête uitgevoerd? Is vraag 6. Avocado? Hoe noem je hem? Avocado. De avocabo, ja. Ja, ja. Avocado, avocabo. De intentie was goed, we rekenen hem goed inderdaad. Ook vorig jaar bleek dat de avocabo, de enquête, dat fraude te makkelijk is. Het kabinet beloofde daarop actie. Frans Weker zegt er bovenop te zitten. Maar volgens de vakbond moet er dus meer gebeuren. Nog één vraag te gaan. Daarbij zijn maximaal vier punten te verdienen. We gaan op zoek naar een onderwerp uit het nieuws. En de vraag is, wat bedoelen we? En voor de duidelijkheid, dat is altijd één term. Hè? Als je denkt te weten, zeg stop. En dan moet je ook gelijk het goede antwoord geven. Geen herkansing mogelijk. Komt ja. 4. Vier. Gisteren stond ik in het centrum van de macht. Drie. Ik had dit jaar een Surinaamse stem. Twee. Al drie jaar op een rij ben ik een ecumenisch feestje. Stop. Zeg het maar. Is het hot van... Ke... Nou, uit uh, Surinaams eiland. Nee, nee, we hebben het er net nog over gehad in het mediaforum. Daar komen we nog heel even te spraken. The Passion. The Passion. Ja, dat is het ecumenische okay. feestje. De laatste was geweest 2,3 miljoen mensen keken gisteren live op tv naar mij. Dan had je hem wel geweten waarschijnlijk, ja. hè? Dus daar, ja, helaas, dat is niet goed. Daarmee blijf je op vier punten staan. Uh, de score tot nu toe is 80. Dus dat betekent dat je 20 punten of 20 vragen straks goed moet beantwoorden.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 Het is goed dat Samsung brievenbusfirma's wil opdoeken. Miljarden stromen er jaarlijks door Nederlandse brievenbusfirma's en trustkantoren. En op die manier maken grote bedrijven als Volkswagen en Apple gebruik van het gunstige belastingklimaat dat hier is. Nederland verdient er zelf ruim 1 miljard euro aan. pvda leider Diederik Samsom is niet blij met dit soort constructies. Hij wil dat Nederland niet langer een belastingparadijs voor bedrijven is. Is het goed dat Nederland geld verdient door het gunstige vestigingsklimaat... of moeten bedrijven gewoon in hun eigen land belasting betalen? De stelling daarom, het is goed dat Diederik Samsom brievenbusfirma's wil opdoeken. Bent u daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen op het nummer 0800 1101, dus 0800 1101. Uh, stemmen kan natuurlijk via de website www.stand.nl en voor de twitteraars gebruik hashtag standpunt.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 Lekker vrijdagmiddelplaat. It's a beautiful day. We gaan verder met de tweede ronde van de Nationale Nieuwsquiz. Thomas Kramer ja. moet 20 vragen goed beantwoorden om gelijk te komen met degene die op dit moment 80 punten heeft. Dus ik zou zeggen: heel veel succes! Dat heb je nodig. Als je het niet weet, zeg je pas en laat me in ieder geval de vraag uitstellen. Ja, okay. succes! De nationale nieuwswist. Op welk eiland is nog steeds een springhanevlaag gaande? Madagaskar. Is goed. Minister Kamp heeft het, over, heeft het over ontwikkelingssamenwerking aan de stok met welke andere minister? Bloemen. Welke luchtvliegmaatschappij luchtvliegmaatsch vervoerde 5 miljard cash naar Cyprus? Is goed. Hoe heet de Russische raket die onderweg is naar ruimtestation ISS? Uh, Suez. Sojus. Het Sorry. bestuur van welke universiteit is in crisis... na een onderzoek naar de onderwijskwaliteit? Vu, Vu is goed. Hoe heet het Nederlandse beursgenoteerde bedrijf... waarop een Duits fonds een bod deed? Jou, is goed. Wie is de Italiaanse politicus die vergeefs een regering probeerde te vormen? Berani. Bersani. Bersani. Bersani. Welke staatssecretaris wil het kind laten beslissen... over de omgang met ouders na een gezinsmoord? Teven. Dat is goed. Hoe heet de nieuwe shirtsponsor van FC Twente? Uh, XXIL. Ximo, Ximo is het. Uh, ja, Twee bankiers van welke Nederlandse bank zijn ontslagen wegens corruptie? ABN-OMRO. Is goed. Volgens welke Amerikaanse oplichter wisten grote banken van zijn bedrog? Madoff. M Madoff is goed. Wie wordt vanaf volgend seizoen zo goed als zeker hoofdopleidingen bij PSV? Langeler. Is goed. Door de fusie van welke twee omroepen verdwijnen 41 fulltime banen? AFRO. Met? Eh... Uh. De Tros. Welke supermarktketen begint volgende week de busdiensten tussen Duitse steden? Is goed. Welke voetbalclub heeft volgens onderzoekers de beste jeugdopleiding van Ajax. Europa? Is goed. De staat doet het ambassadegebouw in welk land in de verkoop? Uh, pas. Groot-Brittannië. Welke tafeltennisclub trekt zich terug uit de eredivisie? Is goed. Wat voor ambachtslieden zijn volgens kenniscentrum Fundion het vaak slachtoffer van de crisis in de bouw? Pas. Timmerlieden. Welke gemeente voert actie tijdens de uitvoering van de matthäus Mag hem nog beantwoorden? Den Haag. Naarden. Was dat. Oh. Daar is altijd dé passion waar iedereen oh. naartoe gaat. Ja, hoeveel vragen had jij goed uiteindelijk? 13 vragen goed, dus wel heel goed gedaan. Ja. Maar, eh, niet genoeg om boven die 80 uh, uit te gaan komen. Je komt op 52 punten. Dus daarmee geen weekwinnaar. Dat is uh, namelijk iemand anders geworden: Erik-Jan Stam, die we eerder deze week uh, te gast hadden. Maar toch bedankt voor het meedoen. Ja. En een fijne weekend. Dank u wel.